We gaan nog een klein stukje doen, het is bijna rondom te goed, goed een beetje te, dat geheel te, be, te begrijpen en dan gaan we iets doen extra van beginnen we hopelijk als wij tijd hebben, iets dat de hoge kabbala iets wat ik aan het begin van de les had ik gezegd dat. Waarmee de kabbalisten zich bezighouden wanneer zij zo'n beetje alles hebben geleerd. Ja, waar, nee, maar, niet alleen, maar voor ons betekent niet dat je moet alles eerst de hele 10.000 pagina's leren. Het betekent dat jij al snapt de, de formule de, wat wij nu leren. Want <coughs> we hebben geleerd dat de wijzen hadden eerst zo'n leren ze jaar of 50, 60 de Torah, Alle facetten van de Torah. En dan de beste daarvan, de beste van die, van die Torah geleerden, dan zeggen ze, dan gaan ze bidden in vurige gebeden. Gaan ze bidden tot de schepper, met, uh, waarbij ze vragen van hem om hen alles wat zij geleerd hadden, om te laten vergeten. Omwille om van de eenheid van met Hashem. Iedereen begrijpt wat ik zeg? Dus eerst leren ze allerlei, allerlei wetten. En ja, moet dit van dit moeten komen. Dat logische, allerlei logische dingetjes. Allerlei uh, dingen die niet met elkaar, vloeiend met elkaar verbonden zijn. Als licht is. Maar ze leren een beetje dit, een beetje dat, een beetje de wetten van dat, de wetten, de wetten van alle andere wetten. En dan zeggen ze, dan uiteindelijk zeggen ze, nou, pff, ik wil alles vergeten wat ik had geleerd. 50 jaar betekent... Laat mij de fluency, laat mij dat verbindt alles wat ik geleerd had in eenvoudige eenheid. Dat is wat is op de rechterkant, beginnen we straks stap voor stap leren dat eerste woord, het woord brishit, eerste, eerste woord van de Torah, brishit, waar alles staat, de hele Torah, de hele, alle geheimen van de Torah kunnen we terugvinden in de brishit. Je hoeft eigenlijk niets te leren meer. Ja, duidelijk. Dan, precies, dus de eerste, het eerste woord van het ooraal, als je dat goed leert, dan zie je alles, alle geheimen zitten daar in het woord breshit. Duidelijk? Daarom is het nog niet zo gek, Henk, dat jij ziet, dat jij niets opschrijft. Dat iedereen is verschillend, duidelijk. De ene die doet op die manier, maar de andere doet Schrijft veel, dat is iedereen is in zijn eigen natuur. Eigenlijk. Maar uh, als je dan eigenlijk. gaan we straks beginnen met Breschid. dan kan je alle eenheden tussen Zerentine en, en Oekwa bewerkstelligen. We alleen door één woord. En dat is dat getuige van het feit dat dit echt een goddelijke leer is. Je hoeft niet dat alles. Uh, je hoeft niet de hele koek opeten. om te weten hoe het brood. Op, je hoeft niet de hele brood opeten. om te weten hoe het brood smaakt. Ja, er is alleen maar één. als je echt proeft. goed weet te proeven. Een je van het brood, dan heb je net zo, net is net of je hele brood hebt opgegeven. En nu even nog een klein stukje, dan gaan we iets beginnen. Dan beginnen we dat aan het absoluut geheime leer, wat nog nooit werd aan de mensheid verteld. Buiten de groten heen. Buiten de groten. Ja, In de groten betekent ook. Geestelijk in de grotten ja, en niet in de spelonken. En nu nog even de, de regel 27. Volledige concentratie alsjeblieft. Dus hij vertelde ons daarvoor net dat de mogen werden, werden aangetrokken, let op, alleen vanuit het aspect van de michtiger van de sleutel en die sleutel dat is in de zaad, in de zeven onderste van de bina. Dus dat is wie is de michtiger dat is in de zeven onderste van de bina. De taak nu van de Jau David is om nu volledig te concentreren en kijken. De sfeer van wat neem, hier, je nu heerst. Om jezelf direct te laten absorberen daarin. Want ja? jij komt van buiten. Je bent net als. En weet ik niet wel. Wie, ja, die komt dan in, ergens van buiten. Dus probeer absoluut je absorberen nu in de sfeer. Like, dat je niet trekt. Ik like, voel direct net als. Een antilichaam komt binnen. Zo het gevoel heb ik. Weet je wat? Ik voel direct dat iets komt. Van buiten net als een stuk steen voel ik dat naar binnen kan. Het heeft niets met persoonlijk met jou te maken, maar als je binnenkomt, als je later komt, dan moet je direct net zo so, ja, eerst voor dat je hier komt, moet je smelten van buiten. Ik begrijp dat het moeilijk is, maar als je hier bent, absoluut op zijn buiten. Oké, dat is voor iedereen geldt. Dus alleen de jirsut, dat is de miftige. In de jirsut, via de jirsut uh, It is the opening mochalik. Okay. Shesham let up. Shesham She-sham, a Yisod, Achtentwintach. A-wal-bamakom, Alayim ba Gardibina A-layim, layim she Ela he a little Sham sham a little bit yada. a little bit of a little bit of Shesham. Dat sham, of dar. In de of a little bit of a little bit of a little in of staat. little bit of of tegenover de parcu van de aboe Dat daar, in de zat van de bina, mechameshet aan daar gebruik wordt gemaakt van de Miftacha. Je ziet dat het met een groen, groen, uh, groen uh, magnetisch aangegeven. Daar is Miftacha, daar is geen uh, waar emal goed. Ateret je sod, wat is de Miftacha? Ateret Jezus, dat is ateret jesot in plaats van de man die steigt op naar de, ja, naar, naar de Chokma. Daar staat op de ateret jesot naar de Chokma. Duidelijk, iedereen ziet het. Ateret jesot kan overal springen, duidelijk, van beneden naar boven. Daarom kunnen wij, wie, wie leert de Kabbalah, die kan weten om te gaan met zijn jesot. Met zijn o ateret jesot, duidelijk. Ateret jesot weet je precies, je kan hem omhoog trekken en waar dan ook dat is jouw kracht moet je dan, en dan weer naar beneden laten komen, dus je komt naar boven, je haalt het, en je haalt het naar beneden. Het is iets on, met niets vergelijkbaar, om dat te ervaren, en dat steeds ga je meer ervaren, meer ervaren dat. Het is, het is geweldig, dus daarom wil ik het aan jullie, mijn, ik wil alleen delen wat ik moet, wat mij, mij gevraagd is, om dat te delen met anderen. Dat hoeft, hoeft niet de hele mens te heet. Een groepje is genoeg. En dat is ateret jessot, zegt hij. Dus hij gebruikt, maakt de jessot, maakt gebruikt van dat ateret jessot. Aval 28 maar. Bamakom, Abba hima, alain op de plaats. Van Hogere, Abu Ima, hem garde Bina, dat die garde Bina zijn ten aanzien van de hele Bina. Die zijn garde Bina, zie dat alleen het hoofd van de Bina. Drie eerste van de Bina. Wie zie heb ik zo opgetekend? Zie dat de garde Bina, Roos van Abu Ima, heb ik zo Maar het is garde Bina, Enterwheel. Hier is is zeven onderste van de Bina. Dus hij zegt, in de Abu Ima zegt hij. Dat die gardebina, dat is de drie eerste van de Bina, is eh, 29. Je schaam is aan de Miftega. Ella heet dat de Dat daar gebruikt wordt gemaakt, Nie, niet van de Miftega, niet van de sleutel, dus niet van de Aterretje Maar let op aan de zwarte punten, zie zwarte magnetis Dus daar wordt gebezigd. Zelf, zie dat, de Mahoud zelf, ziet u dat, heet dat als zelf zelf. Dat is punt, die kan niet doorlaten in het licht. Shamlet op dertig, nisharubivinaat, lo it jada, daar bleef ze, die mochin, bleef ze daar in het hoofd, in, uh, in, in het aspect van lo jada, niet gekend. Ze worden niet gekend. Waarom niet gekend? Alles, de ja, zij laat het niet door. Ja, en chassadim is alleen is nog niet gekend. Alleen de gochma, wanneer de mogen in de gochma komen, dat is kennen. Ja, net zoals een adam, we adam, ja, het gaven, en adam leerde zijn chava kennen. Ja, dat is hetzelfde, dat is maken, betekent kennen elkaar. Wat wij doen ook hier op de les is ook niets anders dan ook zivuk. Ook ik doe met jullie Zivuk. Dus ik trek het hier, ik trek van boven, ik geef het ook, dat is ook zevoog tussen jullie en de iedere van jullie en de Zoger. En ik ben alleen de doorlater. Tijdelijk. En wij doen hier Zivuk. Wij brengen hier elke les, wij brengen hier mogen de gadluut. Wij brengen hier ook mogen de mochen de Godloed, brengen wij elke les hier. Duidelijk. En er is er geen andere plaats waar ik dat wel kan doen. Kijk, zelfs de lessen die ik thuis doe, bijvoorbeeld alleen, dat is heel iets anders. Maar hier, dat is de, de, eigenlijk de quintessens eigenlijk van het doorgeven, van de echte zwoeg maken van wat ik doe. Maar de hele dag, is absoluut doe ik niets loop ik gewoon als een, als of als een, als, als, als ik, ik niet ben. Waarom? Ik moet het laten gebeuren. Ik moet mij voorbereiden dat het gebeurt. We hebben niets met mij te maken. Maar ik moet mijzelf ontvankelijk maken dat het s'avonds eh, niet dat ik iets doe, maar dat het moet aan ons gebeuren dat wij z'n verkrijgen hier van de Godlood. Want elke z'n van de Godlood brengt Kinderen voort, We brengt de volgende trap. en Dat is wat we doen. Ook op deze les. En dat doe ik ook op welke manier. Net zoals je zult, Ook via de zult. Dus so. mijn oh, uh, ook. Van onder mij zelf. Mijn partstof. Op dat moment. Is helemaal goed meer. De zaal is. De vloer van mij. Is transparant. Want ik moet aan jullie doorgeven. Begrijp je dat? Iedereen begrijpt het. Dus onder mij is ook transparant. is niet mijn ego. Niet die malchu die daar staat. Maar absoluut transparante bodem heb ik dan op de les. Anders gaat het niet gebeuren. U was ze niet bij het? De 31 heette. Sche afelpie. Sche pchnat etsem heette ta aloya dia. 32. Ihu le eila. Ihu le tata kanal. Imkolze, kolze. 33. Mas pik legiot. Idiya. Beswil Ki niftah. 34. Ayada. Bamoch Kijk wat die zegt ons. Punt. Hoe Z30 niet En daarmee is het uitgelegd. 31. Heet het. Goed uitgelegd is. Ze afval dat ondanks het feit. Ze bif etsem heet het A. Dat vanuit het aspect van de heet het A van de onderste letter hees zelf. Dus de zwarte hem goed wat we hebben hier zelf. Loja dia, het is niet bekend. 32. dertig, Eila, eila, Tata, Of die, of die maakt staat boven, of die staat beneden. Ja, waarom het is om for het even voor de Abouima? Kanais zoals boven gezegd was. Iim kolze toch dezelfde meerdere dertig, maar jidia, jod jodijja beschvilijsut. Het is genoeg om kenbaar te maken. Da, like, om kenbaar te maken. Wat kenbaar te maken. Of dat boven of dat beneden staat. Of dus betekent het is wel genoeg om kenbaar te maken dat. Bishwil is soud voor de is Dus met is weet je wel. Kijk, bij is weet je nu. goed nu. Of die. Bij is Of bij is soud. Ateret is staat nu. Uh, in de nikweinaiem. Of de wel indech under the chokma of the state of -e -place, by a place so, but you so there we're saying nature but else it alone in the Nikway Name that we then you should have a sadim in the Maar as the as the as the uh, MIFTHA the state new uh, in the uh, in uh, dan Delta af in de Gadlud naar de, de Ateret Josot zelf, dan wordt het een volledige he moch die ontvangt, dan moch in de Gadlud. En dan kunnen we natuurlijk dat ervaren, dan gaat dan het nu, uh, licht, had dan uh, hochma gaat naar de Nukwa. Ja, dat is, is kenbaar, betekent ken dat het moch in de Gadlud ervaren wordt en doorgegeven wordt. Eh? En de Babo wie niet de Babo is zoveel so well Gadlud of de Gadlud, is hetzelfde voor haar. Daar is niet, uh, Ze blijven alleen in de gar, maar alleen de chassadim, ze hebben dat niet. Het is niet, is niet uh, dat het heeft geen gevolgen voor het doorlaten voor, voor, van, van licht via de Abba zelf, niet, maar wel via de um, niftag, Kijk nou, 34, ayadaba ja, mocht moch in de gar, want die wordt geopend door de, de door uh, daardoor wordt dus geopend uh, de mochende gar via de jesuit worden de mochende mochen de gar, dus de mochende van drie eerste, die worden oftewel de mochende van de god zoals ik zeg ook maar die gaan open, dat is hier is de plaats van de opening zowel uh, so so well in de Aterat jesuit van de Miftige, waar de Atheret Jezusot staat bij de Jirsot staat onder de Chokma, het zij, ja, nee, niet daar, maar dan als het dan in de gadlut dan de Atheret Jezusot van de Chochma, die daalt af naar de Atheret dus naar de vloer, ja, naar de vloer, naar de onderste plaats van de Atheret Jezusot en dan is het net als een doorzichtige of een spiegel, doorzichtige uh, vloer, waarbij men van onderen kan ook, spiegel is misschien niet dat, niet zo, maar de bedoeling is dat van, dat van onderen, dus nu, wat staat onder, let op, nu, wat staat onder nu, uh, die, die vloer van de die, die jirsut. Dan, hoe, dan hoe, hoe kan je dat ervaren? Net of je kijkt omhoog, let op wat ik zeg, Net of je kijkt omhoog. Noekwa kijkt omhoog, want die heeft hoogma nodig, ja of niet? Zij kijkt omhoog, en daar is de plafond, het plafond. Duidelijk, dat is het plafond, is tevens de, de atherity soot, dat onderste sfera van de hirsot. En zij kijkt omhoog, en van boven straalt, straalt via de, via de atherity soot, komt ook de straling van de hoogma naar haar toe. Op die manier zei ontvangt niets anders. Ik bedoel, een beeld geef ik, maar op die manier precies dezelfde manier is dat, moet je het zo zien, duidelijk. Dus de vloer, dus de vloer van de hirscht is doorzichtig. Dus die ligt natuurlijk niet helemaal doorzichtig, misschien doorzichtig is niet helemaal hoe ho het wordt. Well, uh, uh, well natuurlijk daar zit wel van, is wel natuurlijk heeft een massag. En wanneer, het komt, wanneer de, de Nukwa kijkt omhoog. En natuurlijk, daar zit nog een massage. De vloer. De vloer heeft natuurlijk een, een zekere verdikking. En natuurlijk, zij ziet dat licht niet zoals bij hier zit. Ja, zij ontvangt dat, maar zij ziet het wel hetzelfde, hetzelfde licht, maar wel een beetje natuurlijk grover. Op haar, op haar niveau. Ja, want zij zit op een andere, op een lagere verdieping. Als het ware. Nog even. We, we hoeken hier een bayersoed raak. Of laten we hier eventjes stoppen. Hier in het midden van doet er niet toe, dat weet in het beetje. Maar we hebben dan eigenlijk dat concept of we nu al door. En uh, we hebben nog een stukje te gaan, maar dat wil ik graag volgende keer doen, want dat is zeer, zeer intensief nog. En nu gaan we naar de rechterkant. We hebben nog een kwartiertje de tijd. En aan het begin van de les, wie niet had, wie later kwam, de meeste kwamen later, die gaat, gaat nog de eerste, het eerste gedeelte goed doornemen. Wat ik had gezegd over de breshit. Het woord breshit is het eerste woord van de Torah. Daar zit alles. Net zoals in de Keter zit alles. zoals zit, zoals zit ook alles in het woord Brisit. Eigenlijk, als je kent het woord in het woord Brisit, goed die geometrie in alles wat daarin zit, de samenstelling, dan eigenlijk kan je de hele schepping doordringen. Door, door Kijk naar het woord Brisit. Goed visualiseer jezelf het woord brichit. Duidelijk als je staat in de file, waar dan ook. Leer dat woord Hoe gewoon voor ogen hebben. Zin. Kijk, ik hoef bijvoorbeeld al zo omdat ik een beetje bezig ben met de Kabbalah. Dus dan, ik hoef niet eens dat te kijken. Ik kan het gewoon zien in mijn hoofd. Ik het zien. Al die woorden, al die samenstellingen, gewoon net zoals so, aan schakker kan dat soms spelen blind. Zo so, hoef ik mij niet, ik visualiseer dat allemaal van binnen, ook de gematria gewoon, maar dat is een kwestie van trainen. Maar probeer dat woord visualiseren, brichtschiet. Want daar zit alles. De reading, alles zit daarin, alleen dat woord. Hij well, heeft ons verteld dat bara, de eerste drie letters, dat zijn het verhullend, verhullend element in de sheet. In de schepping ook. En sheet is zes, En dat is dan onthullend Net zoals Abouhima en Ischut. Ja, Abouhima als verhuld. Kan je niet daar uh, tot onthulling komen via Abouhima, maar door de Ischut kan je wel ontvangen licht. Ik bedoel, ontvangen licht, maar dat is wel de bevatting. Ja, Want alle gochma altijd komt van de linkerkant. Ja, het is 6000 jaar. Alleen gochma van de Bina. En bij de tikun zal wel komen gochma van de Chassadim. De ware Chogma. Maar kijk nou goed. Brishit. Vorige keer hebben we gesproken over het leven. De houding ten aanzien van het leven. Ja of niet? We hebben gezegd dat er twee kanten zijn. Binnen en buiten. Binnen dat is herinner je nog? En buiten dat is dan de Adni. Ja? En buiten moet je dan als het ware. Moet je dan een ontzag hebben van. Ja herinner je nog. Ontzag of Vrees. Van des Heren, zoals men dat zegt, moet je hebben, etc. Dat is dat. Nou, kijk nou naar het woord Brigit. Maar gewoon absoluut uh, maak jezelf net zoals Jezus de bodem, jouw bodem moet dan nieuw doorzichtig zijn. Ja, niet dat op jemaal goed, niet dat jij iets weet, niet dat ik weet ooks niets absoluut. Maar dat van beneden moet de bodem van jou nieuw doorzichtig maken, ja. Dan gaat het in jou anders, dan kan je niets begrijpen daar, kan je niets voelen dat. Alleen maak jezelf doorzichtig. Jouw bodem moet nu niet mal goed de mal goed zijn. Eigenlijk absolute toewijding, absolute vertrouwen, absolute uh, uh, overgave. Dan gaat het iets, dan ga je iets ervaren. Want dat is nog nooit, de mensen dat weten niet, en dat is niet niet gegeven. Niet, mijn broers leren dat die duizend jaren, ze weten dat absoluut niet. Ze weten niet dat te interpreteren, ze weten dat geen smaak daarin. Kijk nou. Breshit. Als je dat die in twee delen verdeelt op een andere manier. Waarom? Komt later. Dan wordt het Jud Resh Aleph. Jud Resh Aleph heeft een grondbetekenis van jira, van vrees, Oftewel, eh, uh, uh, ontzag. Zonder ontzag kan men niets leren van het goddelijke, kan men niets van zichzelf leren. Eigenlijk, betekent ontzag betekent ontzag voor de wijsheid, ontzag voor de hoge, hoge wijsheid, etc. Dus om te leren wat Brigitte is, om te leren wat, wat de schepping is, wat nodig is, kijk nou wat, de, wat, wat ons verteld wordt. Dat wordt verdeeld in twee, ka twee delen. En we zullen zien, alles wordt verdeeld normaal in twee delen. Waarom we hebben geleerd, Breshid, dat bestaat uit verborgenen en onthulden. Eigenlijk. En van beide ontvangen we, kijk nou naar onze schema van links. Zierampien dus ontvangt van wie? Van de verborgenen, van abouiemen. Iedereen ziet het. Abouiemen is verborgen. Ja. Zeran ontvangt Chassadim. Chassadim is altijd verborgen. Van links. en Van uh, rechts, sorry. En de Nukwa ontvangt van de Yirsut. So dat is onthulling. Nukwa is onthulling. En Zeran is, is niet onthulling. Duidelijk. Dus Zeran rechts ontvangt van de Abu En daarom Zeran is de binnenkant. En de links is de Mahut, is de buitenkant. Duidelijk. En die is onthuld. En alles wat onthuld is, natuurlijk. Uh, daar moet je voorzichtig mee zijn. Waarom? Omdat daar zit de klipot. Natuurlijk, nee, waarom, moet waarom moeten wij vrij zijn? Dat is klipot, schil. Oké, okay, maar daar, dus de malgoed zelf niet. Maar rondom malgoed is klipot. Ja, rondom betekent dat is omhulsels. Omhulsels, precies. Dus daarom, daarom moeten wij, daarom moet de mens voorzichtig zijn. Die 6000 jaar voorzichtigheid is geboden, duidelijk waarom omdat waarom de mal goed de buitenkant staat, is, uh, is, is, is omhuld door de klipot. En dan kan je erg, erg makkelijk vervallen in die klipot. En wij zitten in de klipot natuurlijk. Maar we moeten steeds eruit komen, uit de klipot. Inspanningen in, in, in leveren om uit de klipot eruit te komen. En kijk nou. Dus kijk nou dat de eerste. De eerste um, Weergave van die twee woorden die verdeeld worden. Jutres Alef, heeft een grondbetekenis van ontzag of vrees. Ja, voor de klipot. We zien het wel. Voor voor, we kunnen Men denkt, zegt men, moet, moet, men moet voor God vrezen. Voor God ja? Wat moet met God? Hoe kan je dan vrezen van iemand die geeft jou alleen maar licht? Hoe kan je dan vrezen van één zo? Begrijp je? Wij vrezen alleen voor. De buitenstanders, voor de like klipoot. Dat is what we, waar we moeten vrezen. Maar omwille van, natuurlijk omwille van de eenheid met de hoger. Nu let op, erg goed. Goed let op letten. Dus die eerste, de eerste, het eerste lied, het eerste lid van die twee is Jira, dus dat ontzag. En het tweede lid is, kijk nou, boshet, Bet, shin en taf. Boshet betekent Vers, ...bescheidenheid. Ja, bescheidenheid. Oftewel schaamte, maar een goede schaamte, niet schaamte voor iets, maar bescheidenheid. Dus door die twee dingen is de schepping, is de schepping geschapen. Als de mens die twee in zichzelf gaat uh, zeggen, kweken, kweken die twee in zichzelf, dan ga je, ah, je brechiet... Dan gaat het Breschid jou openen. Dus de ketter, de ketter, de kroon van de schepping zal je worden. Eveneens als het woord brishit is de kroon van de schepping, het eerste woord van de Torah. En dat ga je dan duidelijk wat het is. Dus die twee eigenschappen zien wij dat niet, het verhaal dat mij verteld wordt. Jij moet wel uh, bescheiden zijn of zo, je kan alles zeggen. Maar dan weet ik niet waarom, het is allemaal mooi en prachtig ik ben bescheiden dan en die doet wat, wat zijn die had zijn hangetje, ja die mijn mijn ja et cetera et cetera die maar staat hier dus twee uh, twee twee dingen zie je dat Jura en dan Bosch <coughs> en kijk <keek> nou verder <coughs> en als je nu die dat tweede tweede de tweede lid Boschet wat bescheidenheid is als je het gaat omdraaien, omdraaien. Dus je gaat de bed naar binnen halen. En scheen gaat omhoog, naar boven. En shin is de drie letters, de, is de drie lijnen, ja of niet? Kijk, alles is drie lijnen. Drie letters betekent drie lijnen. Maar dan shin komt om naar voren. Dus je gaat uh, gewoon, gewoon zeg uh, ik alleen. Later komt wel, ik zou bijvoorbeeld, alleen over de hier, over, over dat brichit of we eerste of de tweede jaarcursus willen geven. Maar we, we hebben dat niet nodig, maar dat kan, je hoeft het niet. Je kan het zelf leren, stap voor stap, let op. Maar als we nu die bosje, het woord voor schaamte of de bescheidenheid, als we dan omdraaien de eerste en tweede letters, wat betekent omdraaien, betekent wat gaat om naar de, voor, naar de eerste plaats, heeft domin, dominant, is, dominantie ten aanzien van wat, dat van wat op de tweede plaats komt. Dus als wij door nu door de bescheidenheid na te leven, dat wij gaan nu de volgende fase is dat wij die Shin naar voren brengen, de letter Shin. Ja, dat is the letter Shin, wat yeah, de letter, letter Shin is. Dan hebben wij Shabbat. Dan hebben we Jira Shabbat, dan hebben we ook dit combinatie ook daarbij. Het eerste, eerste woord is vrees of ontzag voor Shabbat. Duidelijk, dus dan zien we dat de Shabbat zit als het ware ingebakken, het verschijnsel Shabbat is ingevakken in de in schepping, daarom houden van Shabbat, niet zoals naar de wet en die en die en die de volk doet dat en ik doe het ook zo met handen en voeten, maar één keer per week houden Shabbat en op jou wanneer je dat wil, het is niet zo belangrijk waar, maar dan houden Shabbat betekent innerlijke houding, ten aanzien van Shabbat. Dan heb je dat die, die twee op die manier uh, zo so gaan we met het woord brichit en probeer dat visualiseren jezelf. Probeer dat spelen met dat woord, met elke letter daar die staat. En stap voor stap gaan we met dit brichit allerlei combinaties maken, uh, gimmatriën, etc. En op die manier, ik zou eigenlijk alles kunnen laten staan, alleen maar met Brigitte mee bezig houden. Maar dat is iedere, maar dat, de ene die spreekt de andere niet tegen. Um, dat was mijn eigenlijk.